Goedenavond, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet in actie komen om de armoede op Bonaire, Saba en Sint Eustatius aan te pakken. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Ze vinden dat de minimumlonen en de uitkeringen moeten worden verhoogd. De eilanden zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Een derde van de mensen die hier wonen leeft onder de armoedegrens. Niet alleen de inkomsten moeten omhoog, zegt de VNG. Ze willen ook dat eten, zorg, energie en drinkwater goedkoper wordt multimodalism <laughs> not in het Verenigd Koninkrijk is een man opgepakt die een bekende TV-presentatrice wilde ontvoeren. Op de Britse televisie wordt uitgelegd wat er aan de hand is. His target was this Holly Willoughby. The man from Harlow in after an arrest on Wednesday. De vrouw presenteert een ochtendprogramma op de Britse TV. De opgepakte man zou ook iemand gevraagd hebben om de presentatrice te vermoorden. Door de hele situatie heeft ze besloten voorlopig niet meer op televisie te verschijnen. Haar huis wordt inmiddels dag en Nacht beveiligd door de politie. In een loods van een Heinekenbrouwerij in Den Bosch is vanavond brand geweest. Er waren veel hulpdiensten naartoe gegaan en het vuur is inmiddels onder controle, zegt de brandweer. Er zijn geen slachtoffers gevallen bij de brand in Den Bosch. En hoe zorg je ervoor dat reizen met de bus leuker wordt? Twee studenten uit Friesland doen daar onderzoek naar en ze hebben er een paar opvallende ideeën over. Namelijk de palen in de bus een fellere kleur maken zodat mensen onbewust naar die palen toe lopen. En niet iedereen op, een plek in de, op één plek in de bus blijft staan. En er zijn meer plannen. We hebben gekeken naar, de, naar geuren in de bus. Mm -hmm. En uh, we hebben met geurzakjes hebben we dat opgelost. Om met geuren weg te halen. Het ruikt dan dus lekker tijdens de reis. En ook spelen ze rustgevende geluiden af in de bus. Vogelgeluiden zijn dat. Ja, alle ideeën spelen ze door naar vervoersbedrijf Arriva. Het weer vanavond bewolkt in het noorden met ook wat regen. Morgen ook regenachtig in het noorden. Maar op andere plaatsen laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Break it down uh. Do Make those silly little friends And yeah. don't try to change the person you are Keep on dreaming that you'll be a superstar